1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Veiligheidsraad is het niet eens geworden over een resolutie over de toestand in Syrië. Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Portugal hadden een ontwerpverklaring opgesteld... waarin het geweld van het Syrische regime wordt veroordeeld. Maar Rusland en China spraken zich daartegen uit. Moskou ziet het onderdrukken van de Syrische volksopstand niet als een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Buitenlandse bemoeienis zou leiden tot een oneindige cirkel van geweld, zoals een Russische diplomaat het noemde. Volgens de Syrische oppositie zijn door hard optreden van het leger tegen betogers de afgelopen dagen tientallen doden gevallen. De Europese Unie buigt zich morgen over een eventuele strafmaatregelen tegen Syrië.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 Barcelona heeft een grote stap gezet op weg naar de finale van de Champions League. In de halve finale wonnen de Catalanen uit tegen aartsrivaal Real Madrid met 2-0. Lionel Messi scoorde in de tweede helft twee keer. De eerste keer op aangeven van invaller Ibrahim Affelai. Het weer wisselend bewolkt, plaatselijk een buitje. Het koelt vannacht af naar 8 graden. Overdag kans op buien, middag soms ook met onweer. Het wordt 14 graden aan zee tot 19 landinwaarts. Dit was het NOS Journaal.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 Spreek ik graag met u door over uw herinneringen aan die stad. Dierbare, verschrikkelijke herinneringen aan een ontmoeting, een gebeurtenis, een plek. Laat het ons weten. Bel naar 0800 1121 of mail naar casaluna of Twitter hashtag Casaluna. Ik leef op Amsterdamse lucht, vanaf mijn vroegste kindertijd. Ik raak het Amsterdamse parfum, zelfs in mijn dromen zelden kwijt. Die geur van olie, teer en touw, van uitlaatgas en duivenstroomt, En zelfs, als het een beetje waait, de adem van de haven.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 Amsterdams Parfum van Jenny Arjan. Goedendag met Colette. Hallo? De Dag, met, uh, met Jaap uh, Jan van Helstingen. Ben ik in de uitzending? U bent in de uitzending. Goed. Nou, ik wou het hebben over uh, een, uh, een, een situatie... Uh, uh, die de gemeente bijna boven het hoofd groeide. En dat was, ik schat, in 6 of 87. Uh, dat bij, bij het uh, naast artis uh -huh. dat was een, uh, een, een, een leeg terrein uh, ooit was dat een rangeerterrein van de ns het was nog in eigendom van de ns en daar uh, uh, werd uh, door de zogenoemde stadsnomaden werd daar gebruik van gemaakt dus er werden tentjes en, en Woonwagenachtige gebouwtjes of uh, wagentjes neergezet. En, uh, uh, dat was een doel in het oog van ja, de gemeente, de politie. Ik weet het niet, maar in ieder geval. dat, dat heeft een, een aantal jaren uh, gefunctioneerd. En, en op een gegeven moment was het, was het ze genoeg. En onder het mom van uh, dat uh, de, de gezondheid van de mensen. Uh, behoed moest worden, uh, ging de politie daarop af met groot materieel. Uh, uh, uh, uh, ja, met toestemming zeg maar, van, van het, uh, het, het de gemeentelijke gezondheidsdienst. Mm -hmm. uh, er was zoveel aangetroffen dat het nodig was om, om dat te doen. Mm -hmm. En daar gingen ze met groot materieel was over dat terrein, heen, zonder aanzien des persoons... zonder in de gaten te hebben van of er onder die tankjes uh, ook mensen zaten. Uh, het was een... Was u ja, daar ooggetuige van? Een randzalig moment voor Amsterdam. Was u daar ooggetuige van? Ik ben daar oog, ooggetuige van geweest, ja. Was u een van die stadsnomaden ook? Nee, nee. nee. nee. En hoe kwam u daar op dat moment uh, in de buurt... Ik lag daar met een schip om, om wat dingen te repareren uh, aan dat schip uh, bij mensen die, die uh, nou ja, dat voor mij deden. En, uh, nou ja, uiteindelijk hebben de, de, de mensen van de schepen die daar lagen, die, die, uh, we hadden goede contacten met de gemeente. En uh, het is allemaal uh, uiteindelijk uh, stilgezet. Maar uh, nou ja, dit is een godzonde geweest dat er geen dode bij gevallen zijn. Omdat ze uh, ja, het gewoon helemaal bedoel, door het dolle heen, uh, zou ik maar zeggen. Heeft dat voor u toen het imago van de stad ergens gaat? Ja. En is dat veranderd? Ja, ik ben er uh, uh, uh, persoonlijk nooit meer overheen gekomen. Mijn, mijn, mijn vertrouwen in gemeentelijke instanties is uh, ja, nooit meer geworden wat het zou moeten zijn. En als u, ik, u. U woont niet in Amsterdam nu? Ik woon nog steeds in Amsterdam. U woont nog steeds in Amsterdam. Ja. Maar de, eh, blijft dat. Maar niet, maar niet daar? Nee, maar blijft het er aan kleven als u in die buurt komt? Ja, absoluut. Het, eh, en. Eh, ik word er voortdurend ook aan herinnerd. Eh, als, ik, als ik zie wat er tegenwoordig weer allemaal gebeurt. Eh. Waar denkt u dan aan? Aan, uh, aan een manier van handhaven die. die uh, uh, ja, ik, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar. Uh, okay. Nou ja, die, die, die, die een mens van waardig is. Uh, Zullen we hem dan. En wat is een en, van de laatste voorbeelden waar u dan aan denkt? Nou, het, het is de manier van, van omgaan met, uh, met kakers vandaag de dag: mm -hmm. het, het uh, grootschalig. Uh, ja, sluiten van kraakpanden, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. dat, dat komt wel weer in de buurt. En dat, dat vindt u een... Um, um, hoe zeg maar het is je? Een, het is een grote stad, uh, uh, volstrekt onwaardig. En uh, ik zou meneer van der Laan uh, aan willen raden om, om zich daar nog eens uh, in te verdiepen en te, over te praten. Ik hoop dat hij het hoort in de taxi op weg naar huis. En, wie, weet, wie weet. Dank je, Haap, voor dit verhaal. Weet u, weet u waar ik het over heb, of niet? Ja, ja, ja, ja. Was u in die tijd niet in Amsterdam? Nee, ik was niet in Amsterdam, maar ik ken, nee. de, ik ken het van de verhalen. Ik ken het niet uit ervaring. Ik was geen ooggetuige, nee. Nee. Nou, het, het was een, een, een tamelijk uh, rustige woongemeenschap... Uh, op zeer alternatieve wijze, dat, mm -hmm. dat wil ik onmiddellijk toegeven. Maar ze deden daar, behalve zichzelf, geen mens kwaad. Ja. Yeah. Hooguit dat ze liever een soesje met elkaar hadden, omdat het uh, de een uh, waar ze door het tuintje van de ander liep. Uh, maar er uh, was daar niet een, een, een noodzaak vanuit. Uh, het behoeden van de mensen voor. Uh, uh, geneeskundige. problemen of wat dan ook. Nee. En, en ze gingen daar als, als halve idioten met groot materieel. dwars door alles heen. Dank Jaap dat je dit wilde vertellen. En uh, hopelijk komen er ook nog mooie herinneringen bij. Dat zou goed zijn. En dat de telefoon is Aad. Goedenacht, Aad. Goedemorgen mevrouw. Ja. Ik weet niet hoe uw naam is, maar... Colet Collins? Colet Colet Ja. Oh, ik spring me zonder Zonnevald, achter de mooie stad, achter de Duinie. Hé, hey, Hagenees. En Hagenees, ja. <laughs> en dat zal me misschien verbazen, maar ik heb mijn leven langer af affiniteit gehad met de, de Mokemas. Echt waar? Echt waar. En waar zit hem dat in? Nou, weet je, als ik je mag zeggen... Je... Ja, tuurlijk. <laughs> oh ja? Nou, dank je wel. Weet je, de Amsterdammers die hebben net zo grote wekkers En Amsterdammers die pretenderen erop dat ze ge, zogenaamd gevat zijn. Mm -hmm. Gevat. Yeah. Gelijk, lekker stuk. En ik, ik, ik ben over de hele wereld gevaren, En ik heb overal vrienden gemaakt. Maar in Amsterdam ook. Mijn beste zijn Amsterdammers. Mokkers. Mm -hmm. En ik hou van die mensen. Omdat ze gewoon eerlijk zijn. Ze komen gelijk direct... Recht voor je, voor je, voor, voor je feest, weet je wel. Recht voor, voor, recht voor je bek. Ja. is dat anders dan bij Rotterdammers bijvoorbeeld? Ja, de Zuiderlingen die zijn nu meer gereserveerd. En die, die, die, die, die, die draaien er meer om. En die willen altijd dan een zogenaamde... Ja, hoe moet ik, zeggen, die, die史... ik het zeggen? Diep om te wezen. Ik, ik weet niet wat mijn motieven zijn. zijn. Mm -hmm. Ik neem er zo niet kwalijk. Daar gaat het niet om. Maar ik hou ervan dat je gewoon recht op recht op, uh, ik kan zeggen, ja, wat je wil, weet je wel, direct. Ja. En niet iedereen kan dat accepteren. En de Amsterdammers die houden daar ook van bij de Haag ja. ja, ja, ja. Dat bedoel ik. Ja. En ik heb gevaren en ik ben heel veel op stad geweest in Amsterdam. En ik heb vele vrienden in Amsterdam ook. En, ja, dat soort mensen hou ik van. En zit het er nog in, Aad, dat je op een dag naar die grote mooie stad trekt? Of denk je, nee, dat is een brug te ver. Nou, ik, ik ben het verleden toen, toen ik vaarde, onder andere, ben ik te veel geweest. Dus. Nee, maar dat je daar gaat wonen? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. <laughs> dat is vloeken in de kerk, hè? Nee, nee, nee, nee, zo bedoel ik het niet, nee, nee, in tegendeel. Maar. Ik hou van hun gevatheid, van hun humor, mm -hmm. Ja. En, en, en dat staat bij mij boven alles. Ja. De gevatheid en de humor. Heel mooi, Aad, op deze, wat is het, donderdagochtend voor jou... Ja, dat is donderdagochtend voor jij, mij. jij gaat nu nog aan het werk, of je... Nee, nee, ik luister nog. Oh, het is gewoon donderdagochtend, maar je gaat ook nog slapen ben, voor ik, de nieuwe ik, dag. Ik, ik Met alle nemen wens ik een, een prettige nacht nog. En niet de laatste, de, de mokeres. Hé, hey, dankjewel. Het, mag ik nog een, een, een, een opmerking maken? Ja. Ik weet niet of je luistert, maar dat is Hein Groen. Die regelmatig rege, reageert op Radio West. Ja? Ja, die is 83 en die, ja... Die pik, die, die, die, die, die bel ik af en toe. En dat is een, een echte, platte moker, maar ook... En dat is een, een wereldman. Maar denk je dat hij, als hij een Radio west lieverber is, dat hij dit nu hoort? Nou, we, we gaan ik er maar gewoon van... Ik hoop het. Je, we hopen dat je mazzel hebt. Hé, hey, dankjewel, Aad. Ja, mazzel en brood van de ene vlog. Ja, dankjewel. Bye-bye. <laughs> Goeiedag, Roelie. Goeie nacht. Ja, Hallo, ja ik wou ook even reageren. Ik, uh, ik ben opgegroeid in die stad en uh, ik uh, draag het nog steeds in mijn hartje. Ja. Ik, uh, ja, ik ben de dochter van een van de zogenaamde migranten, dus mensen die vanuit uh, Drenthe Groningen, Groningen dus naar Amsterdam kwamen voor te werken. Mm -hmm. Mijn vader is fremdconducteur geweest in Amsterdam. Mm -hmm. Dus en. Uh, ja, ik heb het tot mijn 21ste gewoond met heel veel plezier. En ben ook met heel veel plezier trouwens met mijn ouders meegegaan. Uh, toen die dus weer uh, terug wilden naar het noorden, daar niet van. Maar mijn hart ligt er nog wel hoor. Want wat heeft Amsterdam wat het noorden niet heeft? Levendigheid, humor, uh, eerlijkheid. Ja, <laughs> uh, uh, multicultureel, uh, zoveel verscheidenheid. Ja. Uh, yeah. Ja. ja, iets wat ik hier in het noorden wel heel erg mis. Uh, het is hier allemaal. Of, uh, natuurlijk, als je de grote steden hebt, maar ik zit dan in een dorpje. En, en uh, um, uh, als je hier het drama uitkijkt, dan zie je de eerste 20 kilometer niks. En dan zie je in de verte eens een keer een, uh, een mens langs fietsen. Mm -hmm. <laughs> en ja, als je dat in Amsterdam had, dan, dan kijk je het drama uit en dan zie je levendigheid. Mensen, er is altijd treurigheid, zeggen ze dan. Mm -hmm. uh, ja. En wat heeft het noorden wat Amsterdam niet heeft? Rust. En uiteindelijk heb je daarvoor gekozen, toch? Uh, ja, ja. Ja, ja, ik, was, uh, ik ben uh, opgegroeid in de periode dat dus de, de, de, uh, de, de gastarbeiders uh, in Amsterdam kwamen. En toen waren ze dan toch nog wel uh, heel erg uh, in, in de vorm van... van ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, ze leerden een paar woordjes in het begin en dat was voor hun belangrijk. Mm -hmm. En dat vond ik vrij eng toen de tijd. Dat is nu helemaal over. Ik bedoel, dat is, in deze samenleving, het hoort er gewoon bij. Maar toen de tijd was het dus wel vrij nieuw. Mm -hmm. En uh, ik was heel blij met de rust dat ik hier dus uh, de deur uit kon stappen... Uh, zonder dat ik dus om moest kijken... of er niet iemand eens, uh, iets engs achter mij liep te doen of zo. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar jij zegt... Um, ik wist niet dat dat ook zo heette. Ik was een dochter van migranten uit Twente. Hoe werden ja, Twente. jullie door de Amsterdammers bekeken? Eh... Uh volgens mij wel volledig geaccepteerd, ja. Als ik dat zo bekijk zoals mijn ouders en zo... Uh, uh, die hadden dus uh, uh, gemengde kennissen, dus mensen uit Amsterdam... mensen uit, nou ja, wel uit Groningen, uit Drenthe... maar ook uit de kof van Noord-Holland... Uh, uh, um, ja, uit Friesland, uh, noem het maar op. En, en, en uh, dat riep allemaal tussen de Amsterdammers door. Ik bedoel, bij ons op de trap ook. Jullie werden niet gek aangekeken omdat jullie misschien... een wat noordelijk accent hadden of zo? oh jee. Ja kijk, daar was ik te klein voor denk ik. Ik ben als babytje van negen maanden met mijn ouders meegegaan, of met mijn moeder dan mijn vader was, dus al in die grote stad, ja. met mijn moeder meegegaan. En, uh, dus ik ben opgegroeid in de stad, hè? dus dat, dat scheelt natuurlijk wel even een stuk, want ik had het accent niet. Ja. En mijn ouders hebben zich uh, behoorlijk aangepast, vind ik wel. Ja. En ik vroeg het net ook aan de vorige beller, Aad uit Den Haag. Zie je jezelf Ooit nog wel eens teruggaan naar Amsterdam? Diep in mijn hart, moet ik het echt zeggen? Ja? Ja. Ja, ja. ja. maar alleen diep in je hart. Ja. ja, ik weet dat het. Nou ja, goed. qua gezondheid kan het gewoon niet meer. Maar ik bedoel, ja, als ik het qua gezondheid, dus dat ik niet te veel afhankelijk moest zijn van bepaalde middelen en zo in mijn instanties, dan zei ik van ja. Yeah? Ja? Ja, dat is. Ik, uh, ik, uh, ik heb het idee dat ik hier, waar ik dus nu woon, een heel klein beetje wegloop te kwijnen. Want er is, dit is echt een, een, een dorp. Ik woon hier nog maar in dit dorp in ieder geval, maar sinds een jaar. Mm -hmm. Hier is dus echt weinig tot niks te beleven. Dus ik voel mezelf helemaal zo van. Um, pff, weet wel? Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen, maar dat is gewoon zo'n zo braggevoel. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Nee. Nou. en, dus en dan, dan, dan als ik dus de kans krijg en, en, en, en de mogelijkheden, ja, oh, echt wel, heerlijk. Oké, okay. ja. hé hey, Roelie, dankjewel voor je verhaal. Ja, graag en kom gedaan. Af en toe gewoon even, gedaan. Kom af en toe gewoon even op bezoek. Ja. Dat kan altijd. Oké. Oké, goedendag Dag. Eljakim, zeg Hallo. het Hoi. Hoi. Dag Colette. Ja. Wat ik heb jij graag. met Amsterdam? Ik ben Amsterdammer, ja. mijn hele leven. Ik wil graag vertellen over uh, het feest op de Nieuwmarkt, mm -hmm. het Nieuwmarktplein yeah. dat ik vanavond was. Yeah. Dat is elk jaar de aprilfeesten. En ik woon dus zelf niet in die buurt. En Het is een, toch wel duidelijk een buurtfeest, ook al is het in het centrum. Mm -hmm. En de culturele kracht die in dat jaarlijkse Nieuwmarktfestival zit... Die overrompelt me elke keer, terwijl ik dat al... Dat, dat draait al tientallen jaren daar. En elke keer dan, dan raakt dat me in mijn in ziel, in mijn onderbuik ook. Want de mensen die hebben daar een, een, een lol met elkaar die niet plat is... en die geestig is en die heel breed is vooral. En wat bedoel je met breed? Nou, omdat het... Eh, eh, de, de, de, de, dat, die Nieuwmarktbuurt is ooit, ooit bekend geweest... als de actiebuurt van Amsterdam. Hè? Mm -hmm. dus, hè, tegen de metro en de, de, de, de, de, de, de, grootschalige, de grootschalige discussies... over uh, de inrichting van de binnenstad en zo. Dat heeft zich daar geconcentreerd. Mm -hmm. Ik heb het over de eerste metrolijnen. Yeah. Vanaf 1968 en de grote rellen in 1974. Zo, daar was ik duidelijk bij betrokken, hoewel ik niet in die buurt woonde... vertel ik je net toen ook niet. Ja. Maar, nou ja, daar gebeurde het toen, maar tot mijn verbazing, terwijl alles in de Nederland en in, in de hele wereld er ongeveer veranderd is, maar gebeurt het daar nog steeds. Ja, Ja, wat ik altijd zo grappig vind, is dat er echt alle soorten mensen door elkaar lopen. En die nou, zitten... Jong en oud, dat is het eerste. Want Ik, ik haak net even terug naar dat actieverleden. Ja. En die oude actiehap... Die staat daar ook. Yeah. Die organiseren dat ook voor een deel. Yeah. Die, hebben die trekken daar aan de touwtjes. En, maar het trekt enorm veel jong publiek. Mm -hmm. Want het is open en het is de, de, de acts zijn gratis, alleen het bier en zo, dat kost wat. Maar het, het, het, is, het is buitengewoon aardig. En wat is nou het verschil met de andere festivals in de stad, de Jordaan Festival, waar ik zelf. In die buurt wonen En zijn in staat. Ze die buurt is natuurlijk. Uh, heeft zijn dingen. Enzovoort. Enzovoort. Die hebben allemaal hun waarde. Daar wil ik helemaal niet op afdingen. Maar die Nieuwmarkt. Daar is een modernisering. Heeft daar plaatsgevonden. Die, die ook voor de toekomst wat betekent. Ja. Ik, ik weet niet of het te grote woorden zijn. Maar ik wil beweren dat. De culturele hegemonie. Van Amsterdam. Dat die daar in die buurt was en nog steeds is. Nou, misschien, en, en zal zijn, misschien heeft, heb, hebben deze woorden wel voorspellende waarde. En ben jij de komende dagen ook weer daar te vinden? Want het is tot en met 30 april, geloof ik, hè? of 31? Uh, tot 1 mei. Tot 1 mei. En ben Toen, jij er? Uh, uh, ja, ik wil er nog wel eens naartoe. Ik heb ook andere bezonjes, maar ik wil er graag nog naartoe. Ik denk het wel. Nou, dan wens ik je heel veel Want erg... op, uh, op Koninginnedagmiddag, ik hou helemaal niet van die Koninginnedag toestanden in Amsterdam... Maar dan speelt daar Arthur Ebbeling ergens om drie, vier uur s middags. En dat ga ik toch wel, denk ik, me naartoe worstelen. Heel goed, Elieukim. Dank je wel voor je verhaal. Alsjeblieft. En heel veel plezier. Dank je wel. Dalle poort Amsterdam, y a des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 Amsterdam van Jacques Brel. En Adriana Biesbroek die heeft een gedicht geschreven. Dagje Amsterdam. Fietsen, brommers, auto's, bussen, trams. Vliegen haasten over keien en beton. Tramrails, struikelblokken, rood, groen, gele lichten flitsen aan en uit. Waar is hier de rust van de natuur? Wandelaars, voorbijgangers wandelen haastend zich vooruit... kijken met een blik op oneindig naar wat, naar wie... Massas, mensen, eenzaam tussen velen. Waar is hier de rust van de natuur? Mensen opgestapeld in betonnen torens... verloren tussen de massa, alleen tussen velen, velen. Onder zich gekrioel en gewoel, uitzicht op betonnen overburen. Waar is hier de rust van de natuur? Het paleis op de dam staat in de stijgers. Duiven? Ik zie geen duiven. Zijn zij ook al gevlucht voor de massa? Terug naar de rust van de natuur na een dagje Amsterdam. Nou, dat is een poëtische bijdrage aan dit uur. En dan is er nog een mail van Vincent. En die schrijft... Oh, nee, dat is het niet. Dat is een andere mail. Vincent is een beller. Goeienacht, Vincent. Dag, Colette. Hallo. Hi. Hey. Ja, ik wilde even reageren op het interview met Eberhard van der Laan. Ja. Want hij zegt... ik wil binnen tien jaar weer een gouden eeuw gerealiseerd zien. Mhm. Uh -huh. Nou, wat ik nou jammer vind, is dat hij niet aangeeft hoe hij dat wil gaan bereiken. Want als je het beleid van de gemeente Amsterdam van de afgelopen decennia bekijkt, dan is dat juist het, uh, eigenlijk het omgekeerde. Uh, net als in de rest van Nederland, maar met name in Amsterdam, is het beleid geweest we gaan inzetten op uh, kennis en uh, cultuur. Mm -hmm. Dat wordt de hoofd, hè, de hoofdstad moet daar zijn geld verdienen. En alle bedrijvigheid en gedoe van oudsher, dat moet maar de stad uit. Mm -hmm. En uh, door het uh, banken de bakel uh, zijn we pijnlijk uh, gewezen op, op het uh, risico uh, van, van, van dat beleid om op eigenlijk één richting in te zetten. Mm -hmm. Want zoals in Duitsland het nu weer goed gaat, dankzij de bedrijvigheid. Hebben we in Nederland gezegd en in Amsterdam van, oh ja, er zijn gewoon uh, lage lonenlanden zijn daarvoor. Dus dat moet allemaal maar weg, weg, weg. Nu stort de hele uh, Zuidas en de financiële boel in elkaar. Uh, en zit Amsterdam eigenlijk werkeloos te kijken? Eberhard van der Laan heeft over 150 Amerikanen, waarvan er 149 zeggen van, wij willen wel naar Amsterdam. ...en het gaat economisch fantastisch in Amsterdam... ...nou, ik geloof daar helemaal geen bal van. Als je gaat kijken... Als je, als je, ...laatst heb ik nog gelezen dat Amsterdam van 10% van de inkomsten... ...afhankelijk is van de parkeertarieven. En dan moet je nagaan dat het duurste parkeertarief in Parijs... ...nog goedkoper is dan het goedkoopste parkeertarief in Amsterdam. Mm -hmm. Dan klopt daar iets niet. Als je ziet dat de binnenstad... Uh, de bedrijven trekken daar gewoon weg, de kantoren trekken daar weg. Uh, een, een, een gewone bakker is er niet meer te vinden. Nee, Wat ik begreep van, van hem, maar ik ben natuurlijk niet de burgemeester zelf... helaas nog steeds niet, maar um, dat het gaat om een paar dingen. Hij zegt onder andere van elke 6% die in Nederland verdiend wordt... 6 euro, komt er 1 euro uit Amsterdam... Um, we moeten zorgen dat we jong opgeleide, enthousiaste mensen aantrekken. Dat moeten we doen door kennis en bedrijfsleven... meer op elkaar uh, ja, te laten aansluiten. Door andere woonvoorzieningen te scheppen. Um, door een, uh, een, een ander soort samenleving te creëren. Dus hij, Wat ik begreep van hem is dat hij op allerlei punten... het is een nieuw beleid, hij is natuurlijk een nieuwe burgemeester... maar dat hij op allerlei punten een nieuw soort start wil maken. Maar dat... Idee had jij niet. Nee, maar het is natuurlijk een illusie. om te denken dat. Uh, laat ik zeggen. Uh, een groot gedeelte van de bevolking. in die sector aan de slag zou kunnen gaan. Dat zijn altijd maar kleine aantallen, percentueel gezien. He, de meeste mensen, dat zijn gewoon bakkers, timmerlieden. Uh, loodgieters. Uh, klerken. dat soort mensen. En waar hij het over heeft, dat is een soort. mis. En dat had Amsterdam ook. Amsterdam gaat de beurs verliezen. Ik bedoel, wel een van de Nederlandse bank kan op zijn kop gaan staan. Maar dat gaat gewoon weg. Dat gaat naar uh, Frankfurt of God mag weten waarheen. En wij houden gewoon weinig over. In uh, s vroeg kan je in de binnenstad een kanon uit uh, afschieten. En, en, en, en je raakt niemand. Als je kijkt naar een stad als Parijs... Dat is ook een toeristische stad, dat is ook een financieel centrum. Maar daar leeft die stad nog. Daar is volop bedrijvigheid, zelfs op de grote boulevards, kun je nog een loodgieterswinkel vinden met een grote etalage... met zijn koperen kranen van, uh, uit de antiekwinkel uh -huh. enzovoorts. En in Amsterdam is dat onmogelijk. We hebben een bloemenmarkt op het Singel. Nou, er is geen Amsterdammer die daar nog een, een, een Afrikaantje koopt... Helemaal niks meer. Dus die mensen die zijn noodgedwongen overgegaan op ansichtkaarten, molentjes... en dat soort toeristische artikelen. En er komt vervolgens weer de gemeente en die zegt, ja, maar dat is niet de bedoeling. Jullie moeten een bloemenmarkt zijn. Er is geen Amsterdammer die nog kan betalen... om eventjes de stad in te gaan om daar uh, zijn bloemetjes te halen. Maar stel nou even, jij, voor dit moment... maken we jou interim-burgemeester van Amsterdam. Wat zou jij doen? Beginnen met het onderwijs aanpakken. Aanpakken. Kijk, we hebben nu, laat ik zeggen, hele stadswijken, die, die bevolkt worden door, door, door uh, laat ik zeggen, de tweede, derde, uh, derde generatie uh, gastarbeiders, kinderen. Mm. Uh, die zeggen: We hebben allemaal recht op een woning. Nou, die woning hebben ze ook. Alleen als je gaat kijken in de bouwnijverheid, daar kom je die jongens niet tegen. Dat is natuurlijk een beetje een merkwaardige uh, gang van zaken. Ebrahim van der Laan wil 70.000 woningen gaan bouwen. Wie gaat dat doen? Ik zou zeggen, nou, laat dat dan de Amsterdammers doen. De Amsterdamse jongens. Mm -hmm. Maar die, jongen, die, die, die, die, die 70.000 woningen die worden gebouwd door knullen... die komen uit, uit, uit de Achterhoek, uit, uit, uit Friesland, uit Limburg, overal vandaan... behalve uit Amsterdam... En dat is gewoon een hele ongezonde situatie. Maar wat Wij zou jij daaraan hele doen? een inactieve grote groep bewoners. Maar wat zou je daaraan doen? Um, wat zou je daaraan kunnen doen? We gaan beginnen met het beroepsonderwijs aan te pakken. Want dat is één grote puinhoop in Amsterdam. Dat stelt, nou, het was net weer eventjes over die hogeschool in Holland. Nou, dat is allemaal uh, rond Amsterdam. Het Amsterdamse beroepsonderwijs is gewoon heel slecht. En ik zeg dat gewoon. Ik weet dat ik kwaaie gezichten uh, krijg. Maar je moet eerlijk zijn. Het is een puinhoop als je dat vergelijkt met 20, 30, 40 jaar geleden. Dat zul je moeten aanpakken. En je zult ook moeten zeggen tegen die knulletjes van... luister eens, als jullie goed willen wonen en jullie kinderen willen goed wonen... dan zullen je je mouwen moeten opstropen. En wat dat betreft hadden we veel eerder uh, ja, naar de Rotterdammers moeten kunnen kijken. En... Laat ik zeggen, want Amsterdam was altijd de staat van de humor en de gein... En Rotterdam van, van, van uh, mouwen opstropen en werken. Nou, die humor in Amsterdam die is ver te zoeken. Die is echt helemaal weg. Een van de jongens eerder in de uitzending die zei, die zei het nog eventjes. Nou, ga iemand eventjes ergens op de pond, uh, uh, als, je, als je het ei oversteekt, aanspreken. En er zit iedereen maar een beetje stuurs voor zich aan uit te kijken. En je spreekt iemand aan en mensen schrikken gewoon helemaal. Als ze aangesproken worden door een vreemde. Hè? Of, of moet je zien van een raar schip of hoe moet je... En, en het, er is iets fundamenteels fout. En wat, wat Eberhard zegt van ja, die, die onveiligheid en zo, dat hoort nu helemaal bij de grote stad. Datzelfde zei dus op Partij toen hij net burgemeester was. En die ging toen een rondje maken langs de verschillende... ...politieke partijen, dan kwam je bij D66... ...en dat was ik toevallig ook. En hij, dus, Toen vertelde hij een verhaaltje... ...ja, ik was net afgesproken door een oud vrouwtje... ...en ja, die zegt... ...god, meneer van... Uh, ...of uh, partij, ik, ik, ik, ik, ik, ik voel me niet meer veilig... Hè. En, ah, zei de partij ...ja, mevrouwtje, dat hoort nu eenmaal bij de grote stad. En hij kwam uit Wassenaar. En toen zei ik... ...hé, hey, wacht even meneer uh, Partij, ...dat vrouwtje had mijn moeder kunnen zijn... ...want ik, ik, ik, ik, ik kon een hele vastlijst van namen... ...van buurvrouwen... Van bejaarde dames opnoemen. die zich onveilig voelden. terecht, omdat die echt beroofd waren. En ik zeg, en dat zegt Bruidsom van der Laan ook. er wonen vroeger meer mensen in Amsterdam. dan nu. Maar het was wel een stuk veiliger. En dus dat onveiligheid samenhangt met uh, de grote stad, dat is Larikoek. Uh, Lari het, het is jammer dat de burgemeester hier niet is om jou nog... Uh, nou, met jou in discussie... Vast, hij luistert vast, maar ik wil tot slot nog even vragen aan jou, Vincent. Noem nou iets wat je prachtig vindt aan Amsterdam... waarvan je zegt, daar heb ik nou Wat ik als kind deed, dan ging ik naar de Kromme Waal. Er was bedrijvigheid, er waren schepen... Uh, ...dekschepen, troep, alles wat met, met, met, met, met uh, rood naar teer en dat soort dingen. Ik genoten ervan als kind. En als ik er nu kom, dan wonen er alleen maar juppen. En die hele bedrijvigheid is uit Amsterdam verdwenen. Het laatste stukje waar ik zelf actief was in Amsterdam-Noord... ...dat is een klein stukje Amsterdam waar je nog, laat ik zeggen, echte een klassieke bedrijvigheid kent... Daar zitten nu architectenbureaus, daar zitten MTV en troep. Wij worden gewoon de stad uitgejaagd. En het is, Amsterdam is een dooie stad aan het worden. Nou, dit is een uh, fikse waarschuwing. Uh, wie weet krijgt een burgemeester het mee. Dank je wel, Vincent. En een hele goede nacht. Graag gedaan. En jij ook. Dank je wel. En dan is er een tweet van... Een goudboom, Casaluna, Oost-West, Amsterdam, Best, mooiste plekken, onder andere Harmoniehof en de noord Oever En de grachten. Ik heb huis verkracht om me met te nemen. Van Amsterdam, van Skik. Amsterdam, daar hebben we het over. Heeft u bijzondere of bizarre herinneringen aan Amsterdam? Welke plek is u lief of wilt u juist vergeten? Laat het ons weten. Bel 0800 1121 of mail naar kazaluna.ncrv.nl. Of Twitter, hashtag kazaluna. nacht, Corrie. Ja. nacht, Corrie. Ja. Uh, ik, uh, ik zit te luisteren. Mm -hmm. Onderwijl zit ik te borduren... Iets moois te borduren? Ja, ja. Wat wordt het? Uh, het wordt uh, goudraap borduren. En de voorstelling of gewoon abstract? Nee, nee, nee. De voorstelling is uh, Rut. Rut? Rut die in het korenveld uh, staat te rapen en boas die op een afstandje staat te kijken. En de knechten die een ezeltje vol laden met prachtig graan. Ja. ja. Maar goed. <laughs> Mijn bewondering stijgt per zin. Maar vertel, Absoluut. wat heb je met Amsterdam? Uh, nou, dat is uh, de hoofdstad van, Amst uh, van Nederland. Mm -hmm. En uh, als ik in Amsterdam ben, dan ben ik trots op Amsterdam. Ik en... zie de ellende niet, mm -hmm. die alle uh, andere mensen wel zien, die daar wonen. Mm -hmm. Maar dan denk ik, ja, het heeft iets. Of je nu uh, aan de andere kant van de wereld bent, en je, of in, in Scandinavië. Dat zijn hele andere steden natuurlijk als hoofdsteden. Maar dit is ja, ons Amsterdam. Klein, uh, je kunt het lopen. Wij lopen altijd alles in Amsterdam, mijn vriendinnen en ik. en uh, We nemen nooit de tram of wat. En het is uh, zo schattig, zo leuk. Wat vind je het mooiste stukje? Ja, uh, in de buurt van uh, uh, de, de Hortus. Ja. En daar uh, zo uh, uh, wandelend uh, over Daniel Meijerplein, uh, gewoon naar de hermitagebewijzen spreken zo. Mm -hmm. Dat uh, ja, dat vind ik leuk. Want waar word jij zelf? In Voorschoten. En als je nou Voorschoten vergelijkt met Amsterdam? Ja, dan, uh, dan is het Voorschoten. Ik ben uh, geen aan Voorschoten. Maar ik ben eigenlijk een kind van het platteland. Ja. De Krimpende Waard. En het kind, van het, kind ja. van het platteland, dat houdt heel erg van de hectiek van Amsterdam. Ja, maar zo een bezoek. hè? Mm -hmm. ik, ik zou denk ik niet altijd daar willen wonen. Maar ik ben toch trots op Amsterdam. Omdat het zijn eigen charme heeft. En uh, je zegt, ik zou er toch niet altijd willen wonen. Wat zou je dan, als ik het maar zo zeg, gaan aanvliegen... als je daar altijd zou wonen? Ik denk toch, uh, ja, de drukte. Kijk, als ik uh, vanuit het station kom... en, uh, en ik, ik kijk dan zo'n beetje over het Damrak. En als het daar dan zo druk is... ja, daar ben ik niet... Dat, dat, dat is me dan een beetje te veel. Nou, is het Damrak natuurlijk ook niet de mooiste poort naar de stad, hè? Nee, maar dat, die nemen we ook niet. Nee. Die, die, die laten we liggen. Want we gaan dan uh, over de Prins hendrik Ja. Yeah. En dan uh, zo daarbij dat... eh... Uh, uh, hoe heet dat? Een, een Bij het Nemo. Ja. Daar gaan we de stad in. Langs, de, langs uh, die prachtige grachten. En hoe vaak ga je naar Amsterdam? Nou, toch wel een keer of vier. En wanneer zit de volgende keer er weer aan te komen? Ja, als we tijd hebben. Als we tijd hebben. Niet ja, op dan, Koninginnedag. Dan gaat nu, uh, nee. nee. Dan ga, dat gaat binnenkort wel een keer gebeuren. Want uh, dat vinden we leuk. En dan lekker eten. En dan uh, de, de, de Zeestraat, daar is een Portugees restaurant. En daar hebben ze de echte kabeljauw, oh, die stopvis. Mm -hmm. En dat is werkelijk uh, fantastisch. Nou, Corrie, ik wens je nog heel veel mooie dagen in Amsterdam. En wie ja. weet komen we elkaar nog eens een keer tegen bij de Portugees. <lacht> wie weet. En uh, maak het mooie uh, jouw borduurwerk. Ja, dat komt helemaal goed. Heel goed. Dank je. Goeiedag. Evert. Ja, goedenavond. ja, goedemorgen eigenlijk. goedemorgen Ja, ik uh, zie jullie uitzending een beetje door. Ik kom uh, zelf geboren en getogen in Amsterdam. Op de 25e heb ik daar gewoond. Mm -hmm. En daarna heb ik eigenlijk net zoals heel veel mensen de gang gemaakt richting uh, Purmerend. En vervolgens uh, nog een stukje verder naar het noorden, richting Oosthuizen. Ja. Yeah. En vervolgens een jaartje of 7, 8 geleden uh, ben ik uh, verhuisd naar Limburg toe. Naar een van de kleine dorpen vlakbij weert. ja yeah. En ja, ik hoorde net de vorige spreker ook zo, je, van Amsterdam is dood. Ik kom er bijna nog dagelijks voor het werk. Ik uh, rijd uh, veel s'nachts op en nu naar Amsterdam toe. Mm -hmm. En dan werk ik uh, voor een gedeelte voor het VVB. En als je dan kijkt van die stap uh, ten opzichte van, ik, ik, ben, ik ben net 40 jaar, dus ik kan niet praten over 50, 60 jaar geleden. Dat wil ik ook niet. En de vorige spreker had dat wel een beetje meer. Maar ik merk al in die, in die 20, nou, in die 30 jaar tijd, hè, dat ik het dan bewust meemaak. ...is dat er zo verschrikkelijk veel uh, veranderd is uh, qua gezelligheid. Uh, dat, dat is niet de reden waarop ik weggegaan ben, dat heb ik voorop gesteld. Maar als je gaat kijken van joh, wat, wat heeft Amsterdam nog te bieden aan toeristen bijvoorbeeld... Uh, ...buiten de koffieshops en met name zo misschien, en, en, en uh, aan het Frankhuis, ...dat is maar bitter weinig. En Amsterdam stond toch altijd bekend... ...voor zover ik het altijd heb kunnen beoordelen. En vind ik altijd als een gezellige stad waar uitgang leuk is... Uh, ik kom ook heel vaak in het weekend in Amsterdam. Nou, en om twee uur, half drie, is, is het eigenlijk voor het grootste al uitgestorven. En dan moet je echt naar Rembrandtsplein toe. Dan moet je naar het Leidseplein toe. Maar het lijkt, me, nog... het lijkt me dat het in Limburg nog eerder is uitgestorven, of niet? Ja, natuurlijk. Alleen als je dus gaat kijken van wat is Limburg en wat is in Amsterdam. Als ik in Limburg zou... Ja, mensen horen dat ik uit Amsterdam kom natuurlijk, uiteraard. Uh, en je ziet dat allemaal als de grote stad. Nou, ik weet zeker dat in uh, Maastricht bijvoorbeeld, daar kom ik regelmatig. Het is qua, qua gezelligheid en uitgaan op het ogenblik leuker en pitter. En je kan er langer terecht als dat je in Amsterdam terecht kan. Om Amsterdam, om twee uur, dan kom je er niet eens meer in. En dan zit je in het weekend, nou, dan is het misschien half drie. En dan ben ik geen stapper of wat dan ook. Maar een, een toerist bijvoorbeeld, hè, dan heb ik het met name voor de jongeren, Nou, die komen natuurlijk ook een beetje voor de softdrugs. He, maar ook uh, mensen die daar ook, uh, willen starten nog wat dan ook. Ja, Je komt er nergens er maar niet aan. Maar, nee, maar daar, daar komt uh, verandering in. Hè? Dat heeft de uh, ja, burgemeester ja. van der Laan verteld. Er komen een paar ja. plekken waar je de hele nacht door kan. Dus dan zou ik e zeggen, Evert, kom één van die keren dan nog eens een keer terug. En de... Ja, nou, dat zeg ik. Ik kom er dagelijks, maar zoals nu vanavond naar nou vanavond op de nog op het, uh, wat is het uh, op de Nieuwmarkt ook bijvoorbeeld een nou, en toeristen een tram bijvoorbeeld of een metro nou toevallig ja, neem ik die buiten die is om kwart voor één rijden helemaal niks meer ja. dan denk ik ja dan denk ik bij mezelf dan heb je een dan pr je een wereldstad te zijn zo eerlijk ben ik dan en, uh, na, na half 1 kwart voor 1, waar er, er gewoon geen openbaar gevoel meer is... dan ben je gewoon verplicht om een taxi te nemen. Nee, maar daar heb uh. je een punt en daar gaat ook verandering in komen. Okay, dus fijn okay. dat je het nog even uh, aanstipt. <laughs> en uh, ik hoop dat je snel thuis bent. Dankjewel. Dankjewel. Is goed. Verder uitzending. Verder. Mevrouw van Sabbe, goeienacht. Ja, hallo. Ja. Vertelt uh, u eens. Ik zal mijn verhaaltje opnieuw vertellen, begrijp ik. Um, ik ben 80 jaar. Ik heb dus de vooroorlogse tijd meegemaakt... en de oorlogse tijd en daarna. Uh, ik woonde in het centrum van Amsterdam en de Savatistraat. Mijn moeder had een café Utrechtse straat. En uh, ja, ik zat dus... Uh, aan, aan, zoals men toen noemde de jodenbuurt. Wees per straat in omstreken. Mm -hmm. En uh, daar... Uh, ja, daar was alle humor natuurlijk. En die humor door het verdwijnen van die Joodse wijk... is volgens mij verdwenen. Die ja. humor van toen. Uh, merkt u, he, heeft u ook bewust dat verschil ervaren? Absoluut. Absoluut. Maar het gaat mij nou hier om. Ik was 26 jaar, toen ben ik getrouwd met een Rotterdammer... en verhuisd naar Rotterdam. Ik hoor een en beetje Rotterdammer. Wat zegt u? Het, het zit een beetje ook al in uw taal. De Rotterdamse... Ja, dat zal best wel... <laughs> Logisch, na zoveel jaren. Maar uh, toen ben ik later in, Amsterdam, in Rotterdam een café begonnen. En uh, daar kwamen dus allerlei mensen natuurlijk. En uh, de Rotterdammers waren zo, als ze bij mij kwamen en ze gingen ze even weg, ergens anders heen. En dan zeiden ze niet waar. En dat vond ik vreemd. Want in Amsterdam was het waarbij gewend, dat als er klanten, cliënten kwamen, dat we dan, als ze ergens anders heen willen, gingen we mee. Mm -hmm. Naar onze collega's en dan gingen we daar wat drinken. Wel met de bedoeling dat de cliënten natuurlijk weer bij mij teruggingen. Dat is logisch, hè? zakelijk gezien. Ja. Yeah. Uh, maar uh, in Rotterdam was het heel anders. Want de mensen, door ze niet te vertellen waar ze naartoe gingen. Maar ben ik uiteindelijk achtergekomen. En ik zag ook regelmatig uh, uh, kasteleins langs het raam lopen en naar binnen kijken. En toen zei ik: Ja, mijn man, wat is dit nou? Ik ken dus die en die. Ja, maar dan kun je als ik kijk hoeveel klanten er bij jou in de zaak zitten. Nou, dat vind ik ook wel raar. Want dat was ik niet gewend. Ja. Yeah. En uh, toen ben ik erachter gekomen dat bij mijn, mijn klanten, dus uh, ook daar andere cafés gingen. Uh, logisch. En toen zei iemand tegen mij: uitgeven naar Café de Maashaven. En uh, dan kom ik straks weer terug. Maar het was allemaal wel een beetje een heel dorpsidee. Ik dus, zei: nou, dan ga ik gewoon wel met je mee. Dus ik ging met mijn cliënten mee naar die Rotterdamse zaak. En dan uh, keken die kastenlijst mij aan. Ze zeggen wel, wat is dit nou? Uh. Ja, nou, ik vond het heel gewoon. Ze we nemen wat er gezellig wat, en we nemen nog wat doen. En dan ging ik weer terug. Hm. Met als gevolg dat als die Rotterdamse uh, uh, kastenlijst... die kwamen dus ook in mijn zaak met hun cliënten. ja. Yeah. Dus ik heb daar een, een grote verandering in gebracht, op, tenminste op dat gedeelte. U heeft er een Amsterdam sfeertje gecreëerd? Uh, inderdaad, ja. Maar hoe verklaart u nou dat verschil tussen hoe het ging in Amsterdam en in Rotterdam? Nou, dat, dat in Amsterdam zij gewend zijn, als onze kl klanten ergens heen wilden, ergens anders heen wilden, dan gingen wij mee. Mm -hmm. en, maar de Rotterdammers deden dat absoluut niet. Die gingen voor het raam kijken hoeveel mensen... Maar hoe, op de hoe, hoe verklaart u dat verschil? Wat zegt u? Hoe verklaart u dat verschil? idee ja maar u dus. heeft wat dat betreft een verandering in Rotterdam teweeggebracht uh, in dat gedeelte waar, waar ik bij een café had wel ja gelukkig wel en waar... Want later kwamen zij ook met hun kleren bij mij en waar woont u nu in Rotterdam in Rotterdam <laughs> Ja. en niet meer terug naar Amsterdam nou, ik zou het graag willen, maar dat is gewoon uh, niet mogelijk. Ik ben op een hele oude leeftijd, ik ben dus 80 jaar, zoals ik zo zei. Dus, maar uh, ik zou het dolgraag weer in Amsterdam wonen, maar dat is gewoon financieel niet mogelijk. Maar uh, als ik uh, die, die programma's al me hoor hier en daar, denk ik, ja, wat is dit nou? Als u welke programma's hoort? Nou, zoals vannacht. Oh, wat mensen daarover zeggen? U dacht, ik kom eens even op voor mijn oude stad. Ja, absoluut, want ik ben en blijf in Amsterdam, hoe dan ook. Dank u wel, mevrouw Sabbe. Maar ik moet wel oppassen als ik ergens kom en ik zeg 0,20. No, no, no, no, no. Blijf oppassen. Dank u wel voor uw verhaal. Graag gedaan. Dag, mevrouw Buree. Dag, mevrouw. Ja, ik ben ook een geboren Amsterdammer. En uh, ik heb op mijn jeugd, uh, heb ik op een grachtenhuis gewoond. En nou, dat was allemaal heel leuk, uh, heel gezellig. En ik woon niet meer in Amsterdam. Maar uh, ik heb dus natuurlijk een lange tijd daar gewoond. Ik ben met mijn 25e ongeveer uit Amsterdam vertrokken. En ik heb mijn kinderen elders grootgebracht. En mm -hmm. uh, daar werd ik eigenlijk heel erg blij mee, moet ik zeggen. Ja? Yeah. Omdat, ja... Amsterdam is heel erg veranderd. Ik ga er regelmatig naar Amsterdam. Maar ik kan niet meer naar Amsterdam terugvinden... die ik als kind en als teenager... Uh, ja, wat, wat, ik, wat ik daar gevonden heb, dat vind ik niet meer. Want wat de Jordaan, vond u daar toen? De Jordanezen uh, zijn vertrokken. Die zitten in Almere. En in de Jordaan wonen die Juppen. Uh, wat die meneer Vincent zei, daar ben ik het helemaal mee eens... Uh, ook de jodenbuurt is er niet meer. Uh, nee, ik, ik, ik moet zeggen, het is jammer, Amsterdam is niet meer Amsterdam. En uh, ja, dat, dat is mijn verhaal over Amsterdam. Zijn er nog ik... plekken waarvan u denkt, uh, daar vind ik het nog terug zoals ik het van vroeger ken? Mm, misschien de, de Zeedijk, Nieuwmarkt, dat is een kleine stukje. Maar de oude jodenbuurt is er niet meer. Uh, ja, net wat ik al zei, die hoort daar niet. Uh, ja, kijk, de, de burgemeester die heeft al mooi kletsen. Maar er is gewoon een heleboel... Het, het, het, is, het is allemaal outsiders of... of, of ja, bu bu bu buitenlanders. Als ik in Amsterdam kom, dan, dan, dan, dan kom ik niet meer de Amsterdammer tegen. En uh, zoals Wim Sonnenberg veld dat zei... <lacht> hè, de, de vrolijkheid, waar is de vrolijkheid en de humor van Amsterdam nou? Die is ver te zoeken... Nee, ik, ik kan dat niet zeggen. En uh, ik vind het ook uh, ja, wat, wat, wat gevaarlijker in Amsterdam geworden dan dat het vroeger was. Dat vroeger ook niet altijd even, even prettig. Ik, ik, ik, ik weet als kind, uh, was ik een keer op een nacht, uh, kon ik niet slapen. En ik hoorde 1, 2, 3, hup. 1, 2, 3, hup. En ik was heel nieuwsgierig. Ik deed het raam open. Dan moest je gewoon omhoog doen. Zo'n mm -hmm. soms, soms, soms gracht eraan, dat doe je dan omhoog. En uh, ik keek naar buiten en uh, toen waren ze bezig op de hoek. Er was een café waar ze bezig waren met een auto in de water aan het gooien. Nou, en dan was ik toen 15. Ik ben nu 65. Dus toen was er ook al een criminaliteit. Maar het was toch nog niet van die aard. Uh, van, van wat ik nu kan zeggen. En toen werd mijn fiets ook al gejat. Dus ik bedoel, die tijd was er. Maar dat er gaat, nee. Ik, ik, ik kan. En wat ik heel jammer vind, kom ik uit het Centraal Station... Altijd een eeuw, die verbouwing daar. Ja. Is, ik ga ik, ik me dood voor de toerist. En dat gaat nog wel een paar jaar duren. Maar ja. u vertelde net, u bent op 26-jarige leeftijd vertrokken uit Amsterdam. Ja. Um, waarom heeft u toen die keu keuze gemaakt? Um, omdat allereerst. Uh, ...kon ik geen woning krijgen. Ik, ik, ik heb al een woning gekraakt in die tijd. Mm -hmm. En daar zat ik op één kamer met een man en een babytje. En dat was al heel, heel veel moeite. En dat moest je dan kraken, dus dat was al heel wat. En de uh, nou, woningnood was verschrikkelijk. Toen het bedrijf van mijn man naar een ander, andere stad ging... Toen zijn wij meegegaan. Ik vond het vreselijk. Want mm -hmm. voor mij zou ik nooit weg uit Amsterdam. Maar toch om die keuze gemaakt vanwege de woning. Ja. Yeah. En uh, ja, kijk, ik denk ook de, de echte Amsterdammers. Die, die zitten ook niet meer in Amsterdam. De, allereerst is, is alles het En Net wat ik al zei, het zit in Almere of het is in permanent wat er zit. Maar ja... Ja, dus, dus eigenlijk is het meer nu de juppen die de plaats genomen, ingenomen hebben van de Amsterdammers. Dan en... ga ik nog even, dank u wel mevrouw Buree ja. voor het telefoontje, naar okay. de laatste beller. Euh, mevrouw Smit... Bent u het eens met de uitspraak van mevrouw Burey? Nou, de, Ik ben het eigenlijk met de laatste sprekers. Dan denk ik, de een woont in Limburg, de ander woont in <laughs> Rotterdam... de ander woont in een dorp. Ik woon 73 jaar in Amsterdam. Ik wou dat er 73 jaar bij kon komen. De stad is leuk, het blijft hetzelfde. Ja, je kan niet elke keer in het verleden. Er gebeuren andere dingen en de stad groeit mee. Mm -hmm. En ik ben heel trots op Amsterdam en dat ik gelukkig nog steeds hier woon. En waarom houdt u van Amsterdam? Dat is warm, dat is mijn stad. Ik ben geboren en getogen. Mijn ouders, mijn kinderen wonen hier. Die heb ik gelukkig wel in Amsterdam grootgebracht. Er zijn ook echte Amsterdammers. En, nou, wat, als je moet Amsterdammer zijn om het geluk te voelen om in Amsterdam te wonen. Hm. En dan moet je niet de stad gaan en af, achteraf via de telefoon zeggen... nou, dit is niks en dat is niks. Ja, ik hou wel van Amsterdam, maar ik ben toch in Rotterdam. Nou. Hier spreekt een echte Amsterdamse uit het ja, hart. Ja, het is voor het eerst na al die jaren dat ik bel... en ik ben mijn bed uitgesproken. <lacht> ik zou vooral gauw weer het bed weer ingaan. Want we, we zijn weten, aan het, het eind Ik was op de valreep nog even. Even deze kreet. Oké, okay, goed. Dank u mevrouw Smit. Slaap lekker. Dank u wel. Ja, en dan ga ik even het antwoordapparaat inspreken voor Helco, die hier morgen zit. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Helco, bij jou te gast is Daco Steenhuis, voormalig procureur-generaal. Inmiddels 67 en officieel met pensioen, maar in werkelijkheid bekleedt hij nog een respectabele hoeveelheid maatschappelijke functie. Kan hij zich voorstellen dat hij eens zijn dagen doorbrengt... met louter pensionado-achtige activiteiten als vissen en tuinieren? En nog een vraag van een hele andere orde. Blijft ieder mens tot in lengte van dagen potentieel corrumpeerbaar? Ik wens jullie een heel mooi gesprek. En u wens ik een hele goede nacht, luisterend of slapend. En als u luistert, dan kunt u nu gaan luisteren... naar De Nacht Klinkt Anders met Paul van Gelder. En morgen is Casaluna ook weer een hele fijne nacht. Hoe dan ook.